...vegetarische maaltijd kunnen oh, nuttigen. doe maar. Ja, van de vissie. Met haring en zo. Oh, hap zo heerlijk weg. Zijn we straks in 9 terug met wat gauw ...uit de krant en zo natuurlijk. Het zijn zo leuke berichten weer. Eerst even de, de... ...dat was de groepsnaam alweer. Slow Emotional Replay...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 Dat is de conclusie van een wetenschappelijke bundel die is verschenen na aanleiding van het tienjarig bestaan van de ChristenUnie. Volgens de auteurs neigt de partij ertoe afstand te nemen van de orthodox gereformeerde grondslag. En wordt er in de ChristenUnie steeds liberaler gedacht over zaken als abortus en homoseksualiteit. De partij viert vandaag in Utrecht dat ze tien jaar geleden ontstond uit een fusie van het gereformeerd politiek verbond en de reformatorisch politieke federatie. De ANWB waarschuwt dat het in het hele land glad is door sneeuw of bevriezing. Geldt ook voor sommige autosnelwegen. de meeste snelwegen is alleen de rechte rijstrook bereikbaar. Vannacht heeft het in het hele land gesneeuwd. de meeste plaatsen is zo'n 5 tot 8 centimeter gevallen. Een gekantelde vrachtwagen blokkeert bij Hoevelaken de A28 richting Zwolle. Ook op de snelweg A1 bij Oldenzaal is een wegafsluiting. De weg richting Hengelo is dicht doordat een vrachtwagencombinatie is geschaard. Marco Kroon, de pelotonscommandant die vorig jaar de militaire Willemsorde kreeg, wordt verdacht van drugsbezit. Dat meldt het Brabants Dagblad. Mogelijk zou er ook sprake zijn van zijn wapenbezit. De politie in Brabant komt deze ochtend bij een persbericht over de zaak. Kroon kreeg de hoogste militaire onderscheiding voor betoonde moed in Oeroesgan. Het was de eerste keer in ruim 50 jaar dat de militaire Willemsorde werd uitgereikt. De E25 door de Ardennen is weer vrij. Gisteravond raakte de weg geblokkeerd doordat vrachtwagens waren geslipt in de sneeuw... en doordat ze de hellingen niet meer op konden komen. Zo'n 500 vrachtauto's en 150 personenauto's stonden urenlang vast. Nu staan er nog honderden vrachtauto's op de vluchtstrook en op de parkeerplaatsen. Het weer eerst nog sneeuw en hagelbuien, soms met onweer. Op veel plaatsen is het glad. In de loop van de dag neemt de buiigheid af en schijnt geregeld de zon.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 Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM met, met nu Toebak leeft. Oké okay, everybody, rise and shine, time to get out. I'll be the late night lady, you won't recognize. I'm a chameleon, I'm always in disguise future but it's written in the past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 en Stone Cold Sour 19 miles rauw, ik hoop 19 niet 90, want 90 kan niet met dit snel, dat is gewoon... Veel te glad allemaal buiten gewoon zeg. Ik heb er echt ruim een uur over gedaan om op die bestemming te komen. aan op de wegen. Waarschijnlijk mm. is het nu wel een beetje gestrooid. Maar het had, was, vanochtend om 6 uur was er niks gestrooid. Hè. Dat is een grote ijsbaan. Ik denk Schip. dat het ook heel gauw gaat, uh, gaat dooien. Ik zal eens kijken wat de verwachting is voor Zandvoort zelf. Ja, dat is wel een goed idee. Nou, gisteren, ik weet niet of je het gevolgd hebt, maar Tony Blair was wat zenuwachtig. Zelfs BBC zat er bovenop. Die waren zijn gedragingen aan het analyseren. Ze liet de close-up zien van zijn handen. Dat hij toch wat trilde. En later weer zijn handen voor zijn gezicht. En het trilde allemaal. Zo van. En hij neemt geen enkel woord terug dat hij heeft meegevochten. Nou, niet persoonlijk, maar gewoon dat... Uh, Engeland heeft meegevochten met Amerika natuurlijk. En uh, dat die uh, Saddam zijn een groot monster was en die moest gewoon aangepakt worden. Er waren geen wapens, maar ja hij was wel, hij wa, hij was wel in planning om wapens te gaan maken. Hij had wel plannen daarvoor. Nou, dat, en nu heeft hij alweer wat gezegd, misschien moeten we ook uh, Iran gaan uh, aanvallen. Dus nou, er zitten weer wat leuke dingen aan te komen. Godsam, nou. ram de bilo van. Ja, ik vond hem echt... Hij kwam een beetje anders over dan anders. Maar ja, hij moest voor dat committee komen. Net zoals hier in Nederland hadden natuurlijk... In Nederland hadden we... Hoe heet dat ook weer? Davids rapport. Ja. Ik, vond nog, ik heb stukjes teruggezien... Ik vind het er gênant van worden... als oude man... Die dan een, een anekdote vertelt over zijn kleindochter... Dat, zijn kleindochter die vertelt dan tegen anderen. Ja, mijn opa moet het raadsel met uh, Irak oplossen. En dat nee. is zo'n zo leuk verhaaltje. Ik denk, man, het gaat over mensenlevens. En zit jij hier, je hebt een boek geschreven, of zit je met een je een leuk verhaaltje te vertellen over je kleindochter? Totaal niet gepast. Nee, dat is waar. Dat is ik waar. vond het echt niet gepast. Ik, nee. Later hoor ik daar die moppen van de Wereld Rijd door over. Ik, denk, ik sta er niet alleen in dus nee. Vindt. nee, nee, nee. Maar sommige mensen staan nog niet per stil, hoeveel mensen hun uh, anekdotes horen. Nee. En dan moeten wij af en toe inderdaad ook maar eens bij stilstaan. Want ik heb ja. af en toe ook al eens aangesproken: Want wat zeg jij nou weer? Ja. Altijd maar, hetzelfde weer. Ja, het Je bent niet, niet verantwoordelijk voor een oorlog, maar hij is verantwoordelijk voor een rapport wat, wat, wat, ja, over, wat over een oorlog gaat. Oorlog gaat. Ja, gaat. Ja, en dan ga je een, een grapje maken over je kleindochter. Die, je opa moet de wereld. Nou ja, zout op man, er is helemaal geen ruimte voor. En dan nog op de foto met uh, bal. Nou goed, ik vind het nou, ja, totaal ongepast gewoon. Tweede geluid van het radioprogramma. Fijn dat u het toestel heeft aanstaan. We hebben ook nog leuke berichten over seks en neuken. Um, ik heb wel een leuke bericht ja, over een niet. diepvrieshond. Oh, nou, dan doen we het seks er... en neuken later. Ja, oké. Okay. Ja, diepvrieshond, ja, de de Ik heb toch trek ergens in. Ja, precies. Er is, uh, in Duitse Keulen is er echt een uh, ruzie om ontstaan. Want er was er nou. was een vrouw het, uh, een begrafenisondernemster opdracht gegeven om haar viervoeter Benny te begraven. Maar ze kon de kosten van 250 euro even niet betalen. Dus de hond is ingevroren. Ah, oh, kijk. Nou, en toen de ondernemers later het dubbele voor de begrafenis oh. vroeg, eiste de vrouw het kadaver terug. Ze was bang dat het hondenlijk zou worden vernietigd. En na veel gedoe is dus besloten dat de vrouw... toch nog 200 euro onkostenvroeding betaalt voor de opslag. En dat ze dan haar hond terugkrijgt. Nou ja. En ze wil de terrierbassa het laten cremeren. Ik vind het schandalig hoor. Dit is echt schandalig. 200 euro dat je hond daar even in de vriezer In de vriezer ligt. heb je geen werk voor. Gewoon maar in, uh, tussen, tussen, de, de, tussen de diepvries, tussen de steeks. Ja, tussen nou de steeks. Nou ja, steaks. Steaks. dat is ja, wel heel vriks, makkelijk. Ja. Voetplaatje die eigenlijk ontdekt is. We draaiden hem al weken. Er is ook een beentje uit België weer. Ja, ze komen uit België. De hits. Rex en customs Ga maar los. go, man. Dus met jullie van Waterum wordt het niet eens dus tijd om het bed uit te stappen. Ik weet het, het is een beetje koud buiten, maar het is toch lekker om even sneeuwballen te gooien. Want ik geloof dat de sneeuw plakt goed had ik uh, gezien. Ja, dat gevoel heb ik ook wel ja. Ja, het plakt redelijk onder mijn schoenen. dus ik ga straks met mijn kinderen weer een hele grote sneeuwpop maken. En wat ik leuk vind is dan bij de buren zijn ze al heel fanatiek met vegen. Die vegen al die hele straat voor hun vegen helemaal weg. Kan je met je slee je ja, hoe dus niet meer langs. je ijsschip? Je kan hem weer gebruiken. Ja, het is een goed ding man. Ik kan ja? flink mijn hakken. Ik heb er zelfs helemaal twee dagen spiep van gehad omdat ik altijd ijs heb stuk lopen hakken. Maar dat vond ik wel leuk toch? Alleen het Alleen leuk is dan wat we dan dan s'avonds doen met twee andere buren. Dan hebben zij zeg maar de hele pad geveegd. En dan gaan we s'nachts, dan spreken we af om 12 uur, ja? met kruidwagens gaan we alle sneeuw weer terugbrengen. Oh, wow, wat gemeen. Dan zie je ze zo gaan staan en dan kijken op het nou? is hetzelfde als dat, uh, dat je toen die ene film had, dat er in de oorlog een man was neergeschoten en dat ze hem stiekem bij de buren voor de deur neerlegden, weet je? Oh dat ja, we is net... natuurlijk weer de avonden. De aanslag of de zo. De aanslag, ja. dat is een mooie Kom. film, de aanslag, zeg maar. Ja. Ja. Maar oh, dat, uh, dat gevoel ja. heb ik dan, ja, het is, wel, het is wel iets milder. Ik heb wel wat milder gevoel bij. Ja, oh, gelukkig, ja, ja gelukkig. Ik denk, wow, zeg. Ja, ja, over, uh, over ijs en kou gesproken. Ik, ja. uh, ik kreeg laatst... Uh, was er een Poolse dame bij mij in huis. En die vertelde dus over een hond. Dat hij op het ijs was uh, terechtgekomen. Op zo'n ijsschot. En dat hij helemaal door een Pools schip is gered. En die, dit is gisteren dus pas op, de, op internet terechtgekomen bij vreemde berichten. Maar ik hoor het woensdag al. Het is vers van de pers. Oh, want? dus uh, Ja, die hond is dus op zo'n ijsschot. Uh, die was te ver van de kant. Ja. Hij kon dus niet naar de kant springen. Hij is gewoon blijven staan, heel keurig. Van, ja, uh, alsof hij wist dat als, als hij het ijs viel, dat hij dan ten uh, dode was opgeschreven. Maar het hele, die hele ijsgod is dus gewoon doorgegleden, steeds verder, verder, verder. En hij was tot bijna 50 kilometer uit de Poolse kust gedreven. Zo. En uiteindelijk is er dus een schip geweest en die heeft hem uh, meegenomen. Maar het was wel zo dat het heel moeilijk was om hem te redden. Want hij gleed steeds van de ijsgod in het bitterkoude water. Wow, zeg. En, er zijn, en nou krijg je weer van iedereen: vindt het oh, oh, zielig? Dus er zijn er mensen die zich gaan melden. En er zijn al twee vrouwen die zeggen allebei dat ze de eigenaar zijn. En ze hebben een ontmoeting uh, al georganiseerd om te zien bij wie het dier thuis hoort. Maar, nou ja, het is toch die mooi. hond is natuurlijk heel blij als dat zijn eigen baas is. Denk ja, ik. ja, het wordt een wedstrijd. Van het gewoon. thuisgevoel. Oh. Er wordt een wedstrijd gewoon. Wordt een televisieprogramma meegemaakt. Dan moet je uh, lichaamsdelen van de hond benoemen. Want ja, als echte baas weet je dat. Anders verkeer je dat natuurlijk niet. Sommige streng gelovige raadsleden in Staphorst. Ja, ik stap even over naar iets anders. Naar ja. Staphorst namelijk. Ontkennen het bestaan van de steentijd. En hebben grote moeite met de ondanks gepresenteerde... archeologische beleids- en advieskaart. Ze geloven de Bijbel... dat God de wereld in 6000, uh, 6000 jaar geleden schiep. En de archeologische kaart is nu te zien... dat er ook mensen leefden... Langer dan 6.000 jaar geleden. En ja, dat, dat, dat is een stenen tijdperk was dat. En dat was echt uh, ja, interessant om de dingen over te lezen. Maar ze willen daar niets van weten. Ze willen dat die kaart wordt aangepast. Ja, geweldig. Het is echt triest dit ja, ook. Ook die hunebedden en zo. Hè? Die zijn toch ook wel... Uh, hoe oud zijn die? Uh, die zijn ook wel heel oud. Ja, ik dacht ook al 10.000 jaar oud of ja, zo. Ja. Maar goed, die hebben ook niet bestaan. Die stenen zijn toevallig op elkaar geschoven. En die mensen die ja. ertussen liggen, die zijn geen, geen 10.000 jaar oud. Die zijn 6.000 jaar oud. dat kwam door de ijstijd. Ja, het is... Net of, ja, iedereen mag gewoon geloven. in een uh, Hans Grietje ook. Dat mag ook. En een uh, rood kapje mag je ook in geloven. Het is allemaal fictie. Net als die film fictie. van Bernhard. Dus er moet allemaal ruimte voor worden, <laughs> worden gecreëerd. <laughs> allemaal het is wat achterhaalt ook allemaal. Ja, het is wel, het is wel zinnig. Ah, er wordt gebeld. Wie is daar? Ja, oké. Okay. Doe je even open gewoon? Ja. Hey, hallo. <laughs> West Coast. East Coast. Is het een replaat, Nee, gelukkig niet. Coconut Records. For a second there, let you disappear. ...punten te krijgen. Dan zijn er nog freebies. Always on the run is zijn laatste single. En voor nog iets dat heet West Coast van de Coconut Records. Geen idee wat het is of het een beentje is, of het een iemand is... ...of het is gewoon een record label. En het is bijna half tien straks. Ja, straks weer die regio bericht. Echt waar ze zitten weer in de pen. Dus wees gerust, het komt echt voorbij. Uit het witte Zandvoort is hier de lokale zender... Zandvoort. Zie je, hem? Welkom. Vandaag hebben ze weer een... een, een, noem je het een, een, poeltje, een stelling van de dag... hebben ze geplaatst in de kletskant van Nederland. Dus wachtgeld onterecht. En ze hebben heel veel mensen gevraagd. Meestal zijn het iets van... Uh, ruim 6.000 mensen hebben ze iemand gevraagd. Oh, 5.800 zie ik hier. En 5.800 mensen... daarvan was 94 mee eens... dat de ex-bestuurders gewoon maar de WW in moeten. En 6, 6 dat waren de ambtenaren zelf waarschijnlijk... die zeiden van... nee, ze moeten toch wachtgeld krijgen... Want sommigen krijgen een wachtgeld. Bijvoorbeeld in Amsterdam. hebben ze vorig jaar aan de ambtenaren. aan wachtgeld. 1,6 oh nee, miljoen euro uitgegeven. Die hoeven ook niet te solliciteren. Die krijgen gewoon wachtgeld. En dat kan oplopen tot bijvoorbeeld 400.000 euro per jaar gewoon. Maar ik denk ook als je dat wachtgeld krijgt. dat je ook. Niet, uh, niet echt gestimuleerd wordt om weer een baan te zoeken. Want dan raak je dat geld kwijt. Hoe, hoe hebben ze ooit kunnen bedenken? Maar goed, dat was in de tijd dat het geld niet op kon waarschijnlijk. Ja, nee, ik heb ook wel gehoord dat in het verleden dat had, was er een functie. En er waren er twee kandidaten die gewoon absoluut allebei geschikt waren. Toen hebben ze ze gewoon allebei aangenomen. Dat vond ik wel. Beetje je, wachtgeld dat onze allemaal ziek was? Nee, ziekwaarts... gewoon allebei, gewoon samen. Oh ja. Maar geld genoeg. Geld genoeg. Uh, het kon allemaal niet op. Nee. Dus nou, ja, ik vind het wel heel apart. Het is wel apart, maar ja, het, ja. Uh, ja, het, ja er moet wel iets aan gedaan ja, Over was... collega's gesproken. Ja. Ik had vroeger een collega, die woonde hier om het hoekje. In het huis wat hier van vast zit. Ja. En het was wel een heel apart wijf. En die was altijd uh, heel kwaad als ze mensen verkeerd parkeerden. Maar nou was er een man in uh, Hamburg. Die afgelopen week ook wraak genomen heeft op uh, geparkeerd... Uh, parkeerd? Verkeerd geparkeerde auto's. Ja. Uh, en die man die heeft ruim 160 voertuigen beschadigd. Want uh, hij werd op het hele daad betrapt uiteindelijk. Had een een hij besproeide. baan of niet? Hij besproeide de auto's <coughs> met verf of kraste in de lak. Hij heeft bekend, maar hij had het vooral voorzien op voertuigen die deels op de stoep stonden. En de verdachte verklaarde dat hij de automobilisten wilde opvoeden. Ja, moet je er verre van gooien. Maar die collega van mij ook. Dan stond er een auto uh, gelijk naast haar huis. Ja. waardoor Zij ze, nou, ze gewoon, sliep gewoon over die auto heen. Gewoon, ze zeg van ah. ja, gewoon over de voorkant op het dak en dan weer terug. Gelukkig was het een heel klein licht wijfie. Maar ze was gewoon echt pist. En ze maakte ook foto's en met kentekens. En die gaf ze aan het politiebureau af. Maar die deden er helemaal niks mee. Maar ik weet wel dat auto's die parkeerd staan... Ik word er ook wel een beetje giftig om. Want mensen die dus over met kinderwagens of wat dan ook... Je kan ja. niet over de stop. Je moet eromheen. En daardoor is het gewoon... Door die stomme auto loop jij gevaar, weet je. Ja, het is waar. Dat vind ik dus wel... Dus, dus ja, ja. mensen, zet alsjeblieft je auto goed neer... En ook voetgangers. Ga gewoon op het voetpad lopen. Ja, waarvoor loop je nou op het fietspad? Het irriteert mij ook altijd zo als ik gewoon fiets. En dan staan er gewoon mensen die, die lopen op een dooie gemakje half op de weg, weet je wel. En, en als je dan belt, dan kijken ze heel verstoord op. En dan denk ik, het is toch ook voor je veiligheid. Ja, sommige mensen die denken nu echt dat ze helemaal op straat mogen lopen. Omdat het glad is ja, op de stoep. Ja, met de sneeuw. Nee, dat begrijp ik dan nog wel. Haal er een paar van die ijzertjes die van onder je schoenen of zo? Heb jij die dan? Nee, maar nee, ik loop ik gewoon op het voetpad. Ik ben ook een paar keer onderuit te gaan, Maar ja, goed, nou, dat is het risico van het leven. Ik uh, ja. wil wild leven. dus. Uh. Ja, ik had net van de week had ik die laarzen gewoon achter in de kast weer gezet. Ik denk, zo, klaar. Dan moet ik ze weer pakken. Ach, wat vervelend. Ja. Echt serieuze problemen hier. Echt hard? Het ja, is zwaar leven gewoon. Nou, als dat het enige is in mijn leven, dan ben ik wel heel erg blij. Nou, echt waar het echt zwaar gaat, is dat ook steeds high -heat. Ik zie vandaag toevallig een fotootje van uh, nou ja je mensen... lacht erbij oh. ja, ja sorry ja, nee, niet over Haiti maar oh, ik zie een is... fotootje van Dick Scheringa die ook in team zat in het telefoonteam om ja? geld binnen te halen weet je? Dan moet je voorstellen dan bel je dus naar 555 en dan wil je, je, geld je geld geven met Dick Scheringa Dan ben je even stil ja ik, ik, ik krijg nog geld van je lul um, oh. voor mij ben ik verkeerd verbonden ja <laughs> ik ga toch geen geld over maken. Hoe halen ze hun hoofd op Dick Scheringa daar neer te zetten of dat je zegt van nou ik heb nog die geblokkeerde DSB bankrekening Doe ja. dat geld maar. Stort dat geld maar. <laughs> Idioot. Hoe <Hoeveel laughs> hebben ze die, god, dat is, nou, dat, die... Er is maar 40 miljoen euro opgehaald. Er is maar 40... Nu snap ik het. Toen ik bij, bij toen tsunami hadden ze natuurlijk ook 200 miljoen euro opgehaald. Nu nee, is er maar 40 je bent, opgehaald. Je bent in de war met de slachtoffers volgens mij. Nee. nee <laughs> ja? Nee, tsunami hebben we 200 miljoen euro opgehaald. En nu hebben we maar 40 miljoen euro opgehaald. Het is echt peanuts vergeleken met tsunami. Natuurlijk. Maar dat komt dat omdat ik scherp, Ik ga in het team zat. Dat, dat, daardoor komt het natuurlijk 40 miljoen. Maar gelukkig, onze minister Koenders, kan er nog kwaad te maken. Die echt vaak in beeld kwam. Heeft u niet gezien? Hij kwam af en toe wel in beeld. Ging hij staan ook zo? Is dat die van die, Ik ben degene die het gaat verdubbelen van jouw geld. Helemaal geen punt. <laughs> een sigaar uit eigen doos. Hier, wees er blij mee. <laughs> ja. En wij randdebielen Nederlanders hebben dus 80 miljoen euro overgemaakt. In Amerika heeft ook een inzamelingsactie gehaald. Wat hebben die opgehaald? Minder. 40 Kijk, een beetje, hey, doe kijk, een kijk. beetje normaal denk ik dan ook, hè, wij Nederlanders. Hey, maar je moet je maar niet moet zo liegen. De opbrengst van het tsunami was 51 en 915 euro. Is het echt waar? Dan haal ik zo nu van de internet af? Dat is een oud bericht volgens mij. Zoals ik zei. Het komt nergens. Mensen zitten te wachten, Worden er nog iets geregeld voor me? Going nowhere. Nee, noodhulp is daarentegen wel goed geregeld. Hoor ik allerlei uh, wetenschappers erover. Die zeggen, noodhulp komt, het is gewoon simpel. Water, brood, eten, tent. Dat komt op zijn plek. Maar uh, ontwikkelingshulp. dat komt de een of andere niet van de grond. Dat moet zo veranderen. Maar hoe dat moet, het lijkt me ijzerlijk moeilijk om daar gewoon... Ja, het is, ja, om daar iets zinnigs uh, iets, iets mee te doen. Wat moet je doen, weet je wel? Zeker als je in Haiti bijvoorbeeld... Als je, als je niet eens op de, op de plek kan komen. Ik loop helemaal vast als ik erover nadenk ook gewoon. Afschuwelijk gewoon. Het is half tien geweest. In afwachting, ik had wel gelijk... Joland is even koffie aan het halen. Ik had wel gelijk. Het is 200 miljoen wat opgehaald hebben met tsunami, hè? Ah, dat waren we goed ook gewoon. Het is ook wel lekker als je zeg maar terwijl als je geld over maakt... dan hoef je dat programma ook niet uit te zetten, weet je wel. Met uh, bijvoorbeeld... Uh, André van Duin. Met het tuinpad van mijn vader. Dan zie ik nog liever die kraker van hem, weet je oh, wel. je ook weer... Oma Cor heeft een drillboren, Maar dat kan natuurlijk ook niet tijdens zo'n zo uh, event. Voor geld ophalen voor Haiti. Het is eigenlijk half tien geweest. En om half tien altijd wat nieuws uit. De regio. De Nederlandse... Uh... Het Nederlandse circuit van Zandvoort en Arsen krijgt binnen niet al te lange tijd waarschijnlijk meer ruimte voor auto- en sportevenementen. De Tweede Kamer heeft geen bezwaar tegen een uitbreiding van het aantal geluidsdagen van 5 naar 12. Minister Kramer van Milieu is nu van plan de wet op dit punt te wijzigen. Tijdens een debat in de Tweede Kamer bleek dat ze een merendeel geen bezwaar had tegen de uitbreiding van het aantal geluidsdagen. De PVV vond zelfs dat Nederland zich hard moet maken voor de terugkeer van de Formule 1. Dus het klinkt allemaal heel goed voor hier. Het Is Altijd een fijn gehoor, die racewagens ook altijd. Dat zet wel aan tot hard rijden, dat weet ik wel, maar dat levert ook weer geld op... waar de politie weer goede agenten van kan opleiden. Dus, dus zo is alles, alles weer rond gewoon. Goed, ik heb ook nog een, een, een oproep van het Hanofs Dagblad. Want ze zoeken een, een, een gedicht voor op de muur. Een geldprijs in enige eeuwige roem staat je te wachten... Uh, de, de, de, deze wedstrijd is uitgeschreven door Kees en Romeyke Ro, Klerks in samenwerking dus met HD. Want ze kochten de haarlem oliepanden aan, nee, aan de Antoniestraat. Hier werd jarenlang de wereldberoemde Haarlemmer olie geproduceerd. De vervallen panden zijn nu gerestaureerd. En als afsluiting willen, van de werkzaamheden willen het echtpaar Klerks nu een gedicht laten schilderen op een belendende blinde muur. Uiteraard moet het gedicht gaan over de Harlemer olie. En een jury kiest de winnaar die wordt beloond met een prijs van 500 euro. Een ellendige witte muur. Ja. Ja, leuk. Ik vind het wel apart. Iets waar je even over na kan denken als je er ja. langs loopt. En nog een kleine waarschuwing heb ik. Dat uh, het aantal woninginbraken in Kennemerland fors is gestegen... Zo kregen kennemers in 2008 nog 1785 keer inbrekers over de vloer. Vorig jaar werd bijna 300 keer meer ingebroken. In totaal 2.059 aangifte. En het aantal bedrijfsinbraken is aanzienlijk gedaald. Dus ja, daarna halen ze het niet meer uit de bedrijven. Dan gaan ze, ja, gaan ze bij ons kijken. Je kan veel beter ook gewoon inbreken bij mensen thuis, want die mogen niks tegen jou doen. Ja. Dat ja. is gewoon dat is makkelijk. Ja, je wordt nog bijna aangeklaagd als jij iemand met een. Ja, Baseball, bed, uh, hersen in slaat. Omdat hij uh, s'nachts uh, stiekem... Uh... En bij bedrijven is het natuurlijk anders geregeld. Daar heb je een beveiliger en die gaat iets anders met je om. Ja, hup, fixeren. Fixeren op de grond, handboeien en afvoeren die app. En ja. met zijn oudje, ja, die mag niet zonder knuppel uit de kast opnaam pakken. Daar zijn andere regels voor de Dat natuurlijk. is zielig. Nou, we hebben eigenlijk tijd, het tijd voor Jolande keuze... maar die had je zo gauw niet kunnen... Ik trekken. heb hem bij die, me, maar, maar ik, ik heb hem nu niet meer. Je weet niet zo gauw niet meer, het is toch de leeftijd die toeslaat... dan dat je Ja, ik de denk het. Ja. Weet je nog wel Lucy in the Sky with Dimes van de, ja? de, de Beatles? Diamonds. Dat, Diamonds, dat, ging, dat was verwijzing naar LSD, zeiden ja. dus ze altijd. Ja. Maar John Lennon heeft altijd volgehouden... Nee, mijn zoon kwam thuis. Met een, met een meisje, of met een tekening. En op die tekening stond een meisje uit de klas. En dat ja. was Lucy in the Sky with Dimes. Nou, Julian Lennon, dat is dus die ja. zoon die met die tekening thuis kwam. Die hoorde dat die uh, dat meisje is overleden aan een of andere ziekte. Die Lucy dus. Die dacht, nou, dan moet ik er toch een beetje bij stilstaan. Dus ze heeft een plaat gemaakt over dat meisje. Okay. Over die vrouw nu eigenlijk dus. En die heet dus ook gewoon Lucy. Het is dus geen wereldplaat, maar het is toch een plaats waar ook een goed doel aan de en een mooie vrouw was. En een mooie vrouw. Dus. Een mooie vrouw. Ja. dus Lucy, James Scott en Julian Lennon. Here yeah. she comes with her girlfriends, walking in circles, making their way hand in hand. When she plays. With a girl dit. James Cut en Julian Lennon, de zoon van John Lennon. En Julian Lennon kwam dus thuis met een tekening. En er stond Lucy in the Sky with Dimes op. En daar was John Lennon zo door geïnspireerd. Je dacht bij mezelf, nou, daar maak ik een plaat over. Maar helaas, de afkortingen van die titel waren LSD. Dus heel veel uh, radis hebben hem geboycott. Maar daarentegen kreeg hij weer heel veel aandacht natuurlijk... ...omdat het zo'n duister plaatje was... Maar uiteindelijk ging het dus over de tekening. En de dame die Julian Lennon op die tekening had getekend... dat was Lucy. Dat was een echt bestaand iemand uit zijn klas. En die is pas geleden overleden aan een ziekte. En uh, daarvoor heeft hij deze plaat gemaakt. En de opbrengst van deze plaat gaat dus naar die ziekte waar zij in leed. Dus het is, het is een mooi gebaar. Het is niet een wereldplaat dat je denkt van dit komt op nummer 1 binnen. Maar toch... Voor de verzamelaar... Is het heel iets leuks. Ja. En het grappige is als je echt nog iets anders wil verzamelen over John Lennon keek toevallig even naar de advertenties op het doe ik anders nooit, <laughs> grapjas. maar goed hier in Zandvoort is bijvoorbeeld een uh, is er een poster te koop? Uh, Peace uh, uh, uh, No, no War Peace. En dat is geloof ik een grote poster. Of make love not door? Ja, zoiets of zo. Goed, zo. een poster die, die staat hier in Zandvoort te koop. En die komt nog uit uh, het hotel van uh, Amsterdam, weet je, wel, waar hij toen uh, in bed lag. Die heeft in zijn kamer gehangen. Die heeft in zijn kamer gehangen en die is te koop. Dus mocht je nog iets willen verzamelen, moet je eens even uh, daar op Google. Dan kom je in Zandvoort terecht. Dat is erg grappig. Wel, oh. een prijzige poster moet ik zeggen. Ik geloof dat hij een paar honderd euro was. Zo. Dus, uh, nou, doen maar we niet aan. Ik had nog, uh, een, Ik keek net even op de huispagina van Jaap. Maar ik, ik sprak gisteren onze eigen. Rob Harms en uh, A.J. Vos. Zeg ja? ik, dus Abberjan. Abberjan. ik, en, uh, ik dat ik, uh, Abberjan. Maar... Voskel ken ik wel, maar uh, die He? dan niet. Vors... Nou, dat maakt niet uit. Maar ja, die, die heeft de sleutel voor je geregeld. Ach, is die is een de... Man, Hey, ja. Oude pik, man, Te gek gewoon, echt. Ja, ja. Ik werd van, nog echt helemaal geëmotioneerd toen ik de sleutel overhandig kreeg. Ja, ik heb hem echt een klein toespraakje gehouden. Ja. En, uh, en berg me goed op. Moet even weer pakken. Doe er voorzichtig mee. Ja? Maar uh, we waren dus eventjes uh, in, uh, in vier. En uh, daar zaten ze. Dat is blijkbaar een stamkroeg. Maar daar uh, komt vanavond uh, iets. Dat heet Raadje Plaatje. En dat doet ze Rob samen met uh, Jaap, ik zei de gek, staat erop. En uh, dan moet je, kan je dus een klein teamje formeren en dan ga je gewoon uh, een beetje een wedstrijdje doen van wie de meeste titels herkent, wie de meeste artiesten herkent en zo. En eigenlijk vind ik het wel heel erg leuk. Maar ik merk wel van ik ben wel blijven hangen bij. Weet je, op een gegeven moment. Er kan ook niks meer bij in die jukebox in mijn hoofd. Qua, uh, ja wel, wel de muziek, melodie, dat die? je meezingt... maar niet ah, de titels ook... en de, de groepen. Nee, maar zullen, zullen ze gewoon niet de vrij oude muziek doen? Is ja, al... voor hun eigen leeftijd, anders weet je ze het zelf ook, ook niet. Allemaal <laughs> ja. rond de 1995, 96 tot 2000 nee. hooguit. Nee, ik denk dat ze misschien ook wel jaren 80 nemen Ja, ik Ja, anders heb ik het is het wel leuk om het spel dat, te dat spelen. Dat wordt natuurlijk. wel iets leuks. En uh, ik begreep ook, en haalt ook nog staan bij hemzelf... dat dus vond ik ook wel weer grappig van... Uh, uh, de bar battle is al flink begonnen... tussen de horecaondernemers hier in Zandvoort en de gemeente. Ja. En dan denk ik van... oh ja, ik, wil, uh, ik, uh, ik begreep dat de CFM Zandvoort... ook een eigen team wil gaan formeren... voor de bar battle. Ja. Maar uh, zover nog niet. Maar ik doe in ieder geval wel mee. Dus ik ga gelijk reclame maken. 4 maart, dames en heren, dan uh, sta ik achter de bar... in de kliksbaan. Ja. En uh, vanaf aanstaande donderdag... begint het iedere week, is er een van de drie kroegen... die meedoen, die, uh, die heeft dus een, een feestje... Wat leuk. En uh, er gaat bepaald worden, wordt ge, ge, gaat gejureerd worden... wie heeft de leukste bar, wie heeft de leukste... Uh, dingetjes. Uh, wie heeft het meeste geld voor het goede doel? En dat soort dingen. Dus ja, maar het leuke heel dingen gezellig. staan er op spel. Ik heb ook gehoord dat het iets over een glazen huis gaat gebeuren. Ja, dat gaat gewoon de zomer gebeuren. Dat gaat van, van de zomer gebeuren. Dat is allemaal de kinderschoenen. tot 24 juli of zo. Dat zijn allemaal mailtjes van rondstuur. Dan krijg ik weer van die mopperen en mailtjes terug. Van, ah, ik wil het allemaal niet horen. En ik wil, Mijn werkbeelden loopt vol. En dan, Man, wat een gezeur allemaal. Nou, ja, ja. ja, heb je ja. dat? Uh... Nee, nee, ik, ik vind het prima hoor. Die mailtjes stuur ze maar. Ik lees er gewoon alleen maar. Sommige mensen willen die melden. niet hebben. Ze zien het als junk mail. Maar het, denk, het zijn ook gewoon nou. die domoren. horen. Dus het ja, is allen beantwoorden. Ik bedoel, je hoeft alleen maar de zender even te beantwoorden. Maakt het uit. Je niet komt... iedereen. Dan krijg je gelijk uh, een ja. Ja, maar Anders weet, weet je totaal niet wat er speelt ook. Normaal krijg je via het programma leider nog wel dingen op, maar dat wordt ook niet. Dus nu nou, word je meteen de hoogte gehouden van wat er allemaal speelt. Vind ik ja. hartstikke goed. Ja, ik ja, vind het prima. Nou, uh, morgen is uh, koningin Beatrix, is jarig. Ik zeg dan Bij even. B op de T. B op de T. Ze is 72 geworden. Ja, realiseer je dat even. Zij is een voorbeeld van Werken na 65. Ja, zeker. En het is een dubbel feestje. Ze is 72, maar ze is ook 30 jaar aan de macht, hè? Precies 30 jaar? 30 jaar aan de macht, gewoon. Ik zeg het even duidelijk, hè? Macht, gewoon. Oké. Okay. Ze hadden ons een postadres voor alle familiededen die dan geen belasting hoeven betalen. Nou. En ze heeft een, een vader als een schavuit gehad. Nou, het wordt tijd dat ze ruimte gaan maken voor Alexander. Voor de nieuwe schavuit van Oranje? Ja. <laughs> ja. Nou, nee, hoor. Echt, hij komt niet in de buurt van Bernhard, gewoon. Echt niet. Nog maar andere berichten? Of, andere uh, berichten? Ja, oh, nee, niet. Dan oh. doen we even een plaatje. Ja, plaat. doe maar even. Doe maar even een plaatje. I feel like oh, wacht even. Dit is wel grappig. Jolanda Keuze konden ze gewoon niet vinden. Dus toen vond ik iets dat heet Florence and the Machine. En uh, zelf ben ik niet zo voor de covers. Maar ik moet zeggen, deze plaat is redelijk gecoverd. Je kent hem nog van de Source en Kenny Staten. Maar dit is een nieuwe versie dus van You Got the Love of Florence and the Machine. Sometimes I feel like all my hands up in the air.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 The things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. You've down the wombats, Maar my secret, uh, secret uh, iets met een board. Ja, gewoon niet, waarschijnlijk, uh, je hebt tegenwoordig van die nieuwe, sn uh, niet snowboards, van uh, die nieuwe, skateboards met twee wielen, in plaats van vier wielen. Mijn ja, ja, mijn zoon er wel geen... Dat is apart, want ik heb er een paar erop gestaan. Het s board Een heet s board, s -board. Sjais, dat is spannend om daarop ja, je te gaan. Ja, mij lukt het niet. En vervoeren. mijn zoon ging op zo'n bord, ging hij gewoon door de kamer en hij maakte gewoon die bocht. Zo echt om de tafel het bijna geruimd en het kon niet gewoon. Ja, bizar. En hij was een van de eerste. Hij heeft er toen ook nog veel voor betaald. Ze waren toen nog over de 100 euro. Tje. En toen ging, uh, ging ik uh, wandelen en dan ging hij met het s board mee. En dan liepen we gewoon lekker over de boulevard, ging een ijs halen weer terug. En dan had je echt, iedereen keek op van wow. Wat een gaat Dat is ook echt zo'n man, man Ik kwam echt op hem af, zo. Jee, hey, mag ik hem even van dichtbij bekijken. Hij je? ging erop staan. Zzz, meteen dood. Weg. Ja, nou ja, <laughs> ik, ik, ik, mij lukt het niet. Lukt het jou? Ja, je ik kan er één stukje op trekken, maar dan val ik ook meteen weer onder. Maar hij maakt dus gewoon echt die bochig zo, weet je? Ja, dat vind ik echt zo knap. Echt, je ziet gewoon dat de, de jeugd van tegenwoordig gewoon een nieuw soort mens ja, Die ja, kan we zien, andere dingen. Ja, maar je ziet ook steeds meer jeugd, ook vind ik, op die eenwielertjes. Dat is ook uh, maar je een. Ik in... geprobeerd in de gang, weet je wel. En lukt het jou wel? Nee. Het is zo van. Je wil namelijk als je op zo'n som... ik heb het over een fiets met één wiel, ja, weet, weet wieler, je, ja en dan, dan ga je erop zitten en als je dan denkt van, ook oh, gaan vallen, gaan vallen, dan ga je namelijk naar voren. Buigen. Maar je moet eigenlijk zo recht mogelijk blijven. Zo recht mogelijk. Ja. En je moet je hele lichaam gebruiken als tegengewicht. En dat doe je niet. Want je bent gewend als je met de fiets valt. Dan ga je naar voren, weet je. Of naar ja, ja, ja. Maar die, ja, dat wiel moet je onder je kont blijven houden. Dat is zo moeilijk. Ik heb het echt een paar keer geprobeerd in de gang. Want ik durf op straat. Je durf hebt er ik zelf niet. Je er een er erin? Ja, ik heb er eentje gekocht toen. Ik, denk, en, en, ik heb zoveel nou, fietsen. Geef ze eens aan je kinderen. Ik denk ja, dat die zijn ze. ook bezig geweest. En dat lukte. Nou, die kon al vrij snel konden ze iets mee. Ja. Dus het is goed dat ik schaatsen heb geleerd. Dan had ik het nooit erop kunnen pakken volgens mij, op mijn leeftijd. Oh. <laughs> je, je hebt ook geschaatsen nu. Nee, nee, ik heb dit jaar ben ik het vergeten eigenlijk. Oh. Ja, stom, hè? Ja, ik, ik, heb, ik heb ooit mijn schaatsen uitgeleend. Wie heeft mijn schaatsen? Ja, dan koop je toch even een nieuwe schaatsen. Ja, weet zeg. ik wel. Maar dan heb ik ook weer zo van: nou ja, als ik een keer naar de ijs mag gaan, ik huur ze wel. Ik vind het wel goed. Ja, dan moet je naar reis, dat duurt dat zo lang ook. Ja, weet ik maar ook ergens. wel. Maar zo vaak ga ik niet meer. Ik nou, toch net... even terugkomen. Ja, die cijfers, je probeert zich te verdoezelen. Maar ik wil weten, wat ja. hebben we nou opgehaald voor al die goede doelen van de afgelopen jaren? Ik wil eens even kijken hoe we de. De, hoe de hoe nationale inzamingsactie voor uh, Haiti heeft 83.448.252,15 euro en cent. Nee, Dat is nou, de, de, de helft van hebben we opgehaald? De helft. Daarvan. Ja, ja. Ah, het bestaat dus uit het ja. en de andere helft daarvoor worden onze lonen bevroren in ieder geval onze lonen bevroren ja, en, en daarvoor en... voor die, an, hè, die andere helft daarvoor gaat de, gaat de gemiddelde leeftijd als ze met pensioen gaan omhoog naar 67 jaar en zo ja het moet ergens vandaan ja, komen nee, mensen Jammer, ik wil niet ik wil niet echt een uh, azijnpisser zijn maar ik bedoel nou, je betaalt <laughs> zelf al geld en dan gaat je gemeente gaat ook nog eens keer geld geven bij een Alarm bijvoorbeeld hadden we eerst 25 eurocent cent per inwoner gerekend dat wordt nu in één keer een euro want dat vonden ze toch een beetje te weinig dan Gaat het naar 555 en dan wordt het nog eens een keer verdubbeld met ons belastinggeld. Hé, hey, ja. ik, uh, ik vind dat er genoeg aan je gaat. Hè? Ja, precies. Maar het is eigenlijk niet zoveel. Want bij uh, de tsunami... Ja, hoeveel was dat? 208 miljoen duizend. Ja, bedoel ik. Nee, 208 miljoen en dan 326.155. Wat kan je daar een huizen voor bouwen, jongens? En dat is goed besteden allemaal, ja. had ik gehoord. En uh, ja, het wordt, uh, daarna wordt het alleen maar minder als je teruggaat. Je hebt dan Kosovo, dat 51 miljoen. En uh, Pakistan, uh, 40 miljoen, dat is Pakistan, India en Afghanistan, was dat ook een uh, aardbeving. Maar hebben we nou helemaal geen, uh, niks opgenomen voor de. Voor, voor, uh, in Amerika toen uh, de, de Katrina? Nee, hè, dat hebben wij niet gedaan. Nee, hè? volgens mij. Ja, nee, we niks hadden uit. ook zoveel. Amerika heeft ook geld genoeg. Maar ja, dit oh, heeft allemaal ja. uh, effecten gehad. En ik, ik, wat ik wel grappig vond, ik zag laatst Jamie Oliver, die was toen uh, daar. Ja. God hoe weet die plaat nou, uh, New Orleans? Nee, New Orleans toch? Dat in ieder geval ja. de, de, de, de, de muziekstad van Amerika. Ja, de, de, de. En dat was dus een heel oud wijfie en die uh, had daar altijd een hele leuke uh, keuken. En dan ging hij daar wel even een beetje helpen. Maar ze had echt zo van uh, kan je wel koken dan? En uh, van nou, zal ik een uitje doen? Ja hoor. En dan van, nou, ja, je doet het niet slecht, weet je wel. Maar eigenlijk geloofde het allemaal niet. Ik krijg, krijg altijd het idee van, bij hem krijg je salmonellen hij, hij is dan met een skateboard bezig en dan gaat hij in een gegeven moment... doet hij even zijn hand aan het doekje en dan gaat hij weer in je vlees zitten bakkeleien. Oh ja, maar het bakkeleien. wordt toch dichtgeschroeid volgens mij. Ja, dat is... Maar nou ik vind ja. het wel een lekker ding. Ik vind ja. hem leuker dan Herman en Blijker en zo en al die anderen. Ik vind hem wel lekker. Ik vind het over de top. Al dat eetprogramma is leuk, maar houd gewoon ja. simpel. Hoe meer, hoe meer er aangeboden wordt, hoe meer er ook gegeten wordt. Houd simpel, dan hm. eet je niet zoveel. Er is weer een nieuwe goeroe opgestapt trouwens. Ik zag hem gisteren op het nieuws. Dr. Frank Wow. Ah, Geen Frankenstein zou je denken. Van, uh, hij had het vlees ergens anders gedaan. Nee, Dr. Frank. En die is voor meer eiwitten en meer vlees ook. Want eiwitten die plas je en die poep je ook allemaal weer uit. Okay. Dus uh, dan moet je, geloven. je moet even maar even kijken. Hey, je kan je gratis aanmelden nu voor als je nog wat af wil En hij, uh, hij, hij gaat net even verder dan de, de normale. Maar bij hem je... val je net even meer af dan bij de normale afval. Ja, ik heb toen ook een keer gezien ja, wat ook de kracht was van uh, dat, uh, die dieet met alleen maar vlees en uh, vis en dat soort dingen. Ja. En kaas. Het was namelijk zo dat ze hebben gekeken van wa, hoe kan dat nou? Maar het blijkt dus gewoon, je bent gauw er vol. Als jij uh, een pond vlees moet opeten, ja, ja. dan zit je een mutje vol. Dan hoef je echt voorlopig niet meer te eten. En uh, met die groentes en al die andere dingen. Ja, je bent veel gauwer is het weer kwijt. Dus dan ga je weer verder. Ja. En dus en als jij je... inderdaad drie eieren op eet met spek en, uh, ja. en tomaat en kaas, ja, dan zit je echt goed vol. Ja, het, het, het grappige is de dat mensen denken nog steeds dat het een of andere wondermiddel is. dat je dan kan eten wat ik wil. Ja. en ik woon niet dik. Nee, dat, dat bestaat dat is dus gewoon niet. niet. Je moet gewoon het hongergevoel met je weg weten te halen. En verder moet je niet, beleven, niet je wereld beleven via je mond. Dat zeg ik al zo Maar veel. ik heb wel laatst. dat ik gewoon lekker gewoon twee eitjes met. Uh... Met tomaat en kaas gewoon tussen de middag genomen en uh, twee boterham. En uh, ik was goed vol, maar ik heb ook de hele middag ook niks meer gehoeven. Ja, kijk, het waren maar twee boterham. Ja, precies, dat kan wel. Dus ja, maar, uh, nou, succes daarmee. En uh, heb ik nog iets toe te voegen. Oh ja, de, de, het kabinet heeft gisteren definitieve plannen voor een hogere belasting voor mensen met een duur huis. Zegt een bericht voor iedereen in de buurt namelijk. Hebben ze <laughs> verhoogd. Uh, mensen die een huis hebben van boven een miljoen, uh, hebben normaal dan uh, 0,55 uh, eigen woning voor vet. Ja. En nu wordt het 2,35. Zo. Dus hou er rekening mee. Dus dat betekent wel dat die dure huizen in prijs gaan dalen. Want de mensen gaan minder gauw kopen. Dus ze zullen moeten zakken met die prijs. Ja. Daarna ja. Dan kunnen we eindelijk het huis met het zwembad kopen. Ah, heerlijk. Yay. Straks veel plezier met Antwoord. Na 10 uur vanuit uh, Hoogland. Wees voorzichtig, want het is nog steeds glad op de weg. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Toebank Leeft. Oké, okay, gezellig. Doeg. Hoi, hoi. Mama's Place. Rosie Murphy. Nu op de radio. So you think you know? It's just the arrogance of youth I've been there and I've done it, baby I'm telling you the truth Your mama was a tear away I used to think I knew it all Thought I could play the game enough